1 uur, René van Brakel met het NOS Journaal. VVD-fractieleider Zelstra zegt dat het toch mogelijk is dat het sociaal akkoord wordt opengebroken, zegt hij in een interview met de Telegraaf. Zelstra sluit aanpassingen van het akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers niet uit als dat noodzakelijk is om steun van de oppositie te krijgen voor hervormingen. De VVD'er noemt een breed draagvlak belangrijk...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 De politieke partij 50PLUS heeft twee bestuursleden per direct uit de partij gezet. Volgens de partij heeft Adriana Hernandez zich schuldig gemaakt aan integriteitsschending, maar dat wordt verder niet toegelicht. En Dix Gauw is gerailleerd omdat hij de grenzen die de partij heeft vastgesteld... meerdere malen aantoonbaar heeft overschreden volgens het bestuur. Binnen 50PLUS is afgesproken dat de partij in maart niet aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet... Schouw is oprichter van de nieuwe partij Oudere Politiek Actief... die in twintig gemeenten wil meedoen aan de verkiezingen. Het weer kans op mist en een gaat over acht vannacht. Ook in de ochtend eerst nog mistig en bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon door en wordt het een gaat of 17 à 18. Het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uur en uh, de gasten zijn er ook nog steeds. Karine Mijnarend, directeur van Europe Donor Leiden, en stamceldonor John Stolk. Die blijven hier tot twee uur zitten en uh, u kunt vragen aan hen stellen als u dat wilt over uh, stamceldonatie stamceltransplantatie. En als u ervaring daarmee heeft met uh, een van tweeën... dus als patiënt of als donor... dan uh, zijn we helemaal blij als u wilt bellen. Want dan zijn we natuurlijk benieuwd naar uw ervaringen. Uh, Carine heeft trouwens nog één vraag. Die, die, die Europe-donor Leiden heb je en Europe-donor Nijmegen. Ja. Waarom is dat? Het is gegroeid, historisch gegroeid. We werken heel nauw samen met elkaar. Zij richten zich vooral op de regio daar. Uh, maar wij zijn internationaal gezien... het het contactpersoon, het aanspreekpunt voor alle uh, uitwisseling. In Leiden is dat? In Leiden, dat ja. het internationale... Maar we werken eigenlijk op alle fronten heel nauw met elkaar samen. Goed. Gaan we uh, naar de eerste beller. Oh nee, dat moet ik nog even de nummers en zo noemen. 0811 21 is het telefoonnummer. 0811 21 is het telefoonnummer. Als u dus iets wilt weten over stamceldonatie of als u er ervaring mee heeft. Casaluna.ncrv.nl is het mailadres en hekje of hashtag... Casaluna is er voor de twitteraars. Er is trouwens ook getwitterd. Er schrijft iemand uh, mooie. Uh, wacht even, nee. Die schrijft uh, weer een stamceldonor erbij. Dus ik weet niet. Dat is mooi. Dat is snel. Ik, iemand gaat zich aanmelden of heeft dat al gedaan. En uh, iemand anders schrijft... In Nijmegen bestaat vrienden, vrienden van de stamceldonorbank... netwerk van bedrijven die geld werven voor celtypering wordt ook vriend ja. voor zo'n oproep hier. Dat is alleen in Nijmegen. Dat hebben jullie in Leiden niet? Dat hebben wij in Leiden nog niet in die, in die vorm. Maar er zijn dus bedrijven die... Ja, die ja geweldig. initiatieven Daar lokale initiatieven. En uh, dat is heel effectief, heel succesvol. Mooi. verwarmend ook. Ja, zeker. We gaan naar de eerste beller. Dat is Phil. Goeienacht. Phil? Ja, oké, okay, ik ben er. Oh, hallo. De lijn is gebrekkig. Oh, ja, het komt een beetje hoort Het is een stotend over. Oké, okay, ik hoor jou tot nog toe goed. Jij hoort mij goed, oké. Okay. Nou, mijn verhaal is zo. Ik bedoel, ik heb ervaring mee. Ik heb een broer gehad, een Jokko. En die is op 19-jarige leeftijd. Al als leden en leuke niet. En uh, ja, toen had je. Hoor je me nou? Want ik hoor het ja. heel raar te doen. <laughs> Nee, ik zal af en toe even hummen, maar ik hoor het ja. Oké. Okay. Nou ja, toen heb je natuurlijk geen stamcel enzovoorts enzovoort. Ja. Maar ik heb wel gezien dat het echt binnen zes maanden gebeurd was. W wat, en, was binnen en, zes ma ma wat was binnen zes maanden gebeurd? Nou, hij was binnen zes maanden overleden. En wanneer was hij ziek en is hij overleden? Dat zeg je. Ja? Wanneer is hij overleden? Oh, dat is al 1975. 1975? Ja, dat is al even teruggegaan, natuurlijk. Maar ja, het staat natuurlijk bij. Maar het een heel akelig proces. Je ziet iemand die krijgt dan chemotherapie. Hij ligt in het in het ziekenhuis. Begint zijn haar te verliezen. Ja, en dan gaat het slechter. En dan is het echt binnen zes maanden gebeurd. Heet je? En, en waren er. Weet je of er toen al donoren waren? Of, uh... nee, nee, volgens mij niet. Nee, Zo... Toen had je dat. Toen bestond het helemaal nog niet. Dat nee, want nou, euro-donor bestaat 25 jaar. Dus uh, dat bestond in ieder geval nog niet. Nee. Maar donoren waren er? Uh, ja. dan... Nee, het werd niet. ons ook nooit gevraagd nee. om bloed af te staan of iets anders of ruggenmergtransplantatie. Het uh, dat stond helemaal niet. Nee, het stond toen echt nog in de kinderschoenen en toen, Het is begonnen eind jaren zestig. Oh, maar de, de georganiseerde, zoals dat nu is, to, tot de standaard therapieën, behandelingen. Dat wel, was toen het, zeker het, nog niet zo. De lijn is niet goed. Oh. De lijn is niet goed uh, plaats. Het, het spijt mij. Um, wij horen jou wel goed. Dus, uh, als je, uh, ik, uh, hoor je mij nu ook, of niet? Ja, ik hoor je nu goed. Okay. Maar ik hoor mijn eigen verhaal. Dus ja. <laughs> nee, dit, nee, dit gaat niet. Oh. Nou, dan, dan laten we het er even bij. Als je nog wat wil zeggen, moet je misschien even terugbellen. Dan proberen we het zo nog een keer. Maar op zich was, was, uh, ja, was het een duidelijk verhaal. Hebben wij het goed kunnen verstaan? Ja. En uh, bedank ik je ja. voor het bellen. Zo was het destijds. Ja. Goeienacht ja. dan. Dank je wel. Dank je wel, hè? Hetzelfde. Doeg. Dag. Uh, Peter van der Wal. In de auto. Peter van der Pal. P-A-L. P. Met een P van Pieter? Met een P van Pieter. Ah, Oké. Okay. Peter van der Pal. Zeg het eens. Goedenacht. Goedenacht. <laughs> Waar wil je over spreken? Waarom bel je? Nou, ik, uh, ik ben degene die uh, bij mij zijn stamcellen afgenomen... En, uh, ...en teruggegeven aan mijn eigen lichaam. Oké. Okay. Dus uh, van beide kanten uh, ken ik het verhaal. Ja, als donor en als patiënt dus. Want, is want, eigenlijk hetzelfde als bij uh, Maarten van der Weiden. Ja. Want wat, wat had jij? Ik had een uh, agressieve vorm van non-Hodgkin. Wat is dat ook alweer? Uh, dat is eigenlijk een uh, lymfeklierkanker. ...wat uh, vrij laat ontdekt werd. En uiteindelijk de diagnose was van... Uh, ...ja, uh, we moeten uh, heel snel ingrijpen... ...want we hebben het over dagen. Jeetje. En dan wordt het in eerste instantie... Wordt het ...met chemo's wordt het uh, gestabiliseerd. En, uh, en een groot gedeelte... ...wordt in feite al vernietigd... ...van jouw kankercellen. Maar om... Uh, ...om het laatste steekje ...bij te dragen... ...ja, uh, ...moet natuurlijk alles kapot in je lichaam. En daarmee gaan ook jouw stamcellen eraan. En dan moet je zorgen dat je nieuwe stamcellen hebt. En uh, in mijn lichaam bleken mijn stamcellen nog goed te zijn. En die zijn uh, door middel van leuke ...zoals jullie dat uh, hebben beschreven met uh, een van de gasten. Die worden in vier uur tijd worden die van je afgenomen. En die worden geteld. En als je dan voldoende hebt... Dan worden die ingevroren in een, in een substantie. En dan uiteindelijk uh, bij een van de latere kuren... waarbij alles uh, kapot gaat in je lichaam... worden de stamcellen weer uh, ingebracht en, uh, en teruggegeven. Ho hoe lang is dit geleden voor jou? Vier jaar. En ben jij nu helemaal genezen? Uh, kijk, na vijf jaar zeggen ze altijd... Uh, dat is symbolisch het, het moment dat je genezen bent. Maar niks wijst erop in mijn lichaam dat er, dat er wat speelt. Ja. Ik heb vorig jaar ook voor de stichting Montfertou, de kankerstichting uh, de Montfertou, beklommen. Om, uh, om zo wat terug te doen. Jeetje, want dat lijkt me. Uh, want, me want mede door donaties uit het verleden. Uh, heeft een gezin als onze nog een toekomst. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar kun, kun jij beschrijven hoe dat is? Want dan worden die, die uh, stamcellen worden uit je lichaam gehaald... en dan worden ze op een gegeven moment ja. teruggeplaatst. En dan moet je ja. afwachten. Hoe lang duurt dat dan, ja. dat afwachten? Nou, dat afwachten... Kijk, uh, je hebt al eerder heb je gehad dat je in quarantaine ligt... en dan uh, zijn ze zo zwaar dat je eigenlijk geen weerstand meer hebt. En dan na een dag of acht komt je weerstand terug... En dat bouwt vrij snel op. Waardoor je na een paar dagen naar huis mag... om geestelijk bij te komen. Bij die laatste kuur... waarbij de stamcellen inderdaad ingediend worden... is die kuur nog wat heftiger. En dan krijg je het inbrengen van die stamcellen. En dat wordt geschreven als een heel emotioneel moment. Alleen, zo heb ik dat nooit ervaren. Want die stamcellen komen terug in jouw lichaam. Maar dan is het nog afwachten van wat gaan ze doen? Ja. En er wordt altijd gezegd, ja, ze slaan aan... maar ik denk, ja, elk lichaam is uitzonderlijk. Ja, en dan merk je toch... na een, een dag of zeven van... hé... Hey, hey, heel langzaam lopen die waters op. Maar die lopen veel langzamer op... dan je gewend bent. Uh, op een gegeven moment heb je... je weerstand dat die 0,1 is. Ja. En dan gaat die naar 0,2... 0,2, 0,3... 0,4. En je bent gewend. 0,1. 0,6. 1,2. En met 2,5 of 1,5 mag je het ziekenhuis uit. Ja. En dan lig je echt te wachten. Elke dag weer met broedbrikken van. Wanneer is het moment dat je naar huis mag. En goed, dat is een. Uh... Maar anderzijds weet je ook dat dit je laatste serie is. En dat je op weg gaat naar. Hopelijk definitief herstel. En, en wanneer. Kreeg jij door dat het aansloeg? Op het moment dat die waardes uh, van 0 naar uh, 0,1 gaan... want dan weet je dat er activiteit is. En, toen wist... en dan hou je het in de gaten. En, en goed, dan, dan kijk je... Kijk, je wordt uh, aardig, uh, aardig bedreven in, in getallen. Want je wordt er dagelijks mee geconfronteerd... in die, in die, in die vier maanden van bloedwaardes, bloedwaardes die opgebouwd worden... door chemo afgebroken worden... na chemo weer oplopen... chemo, die breekt dit weer af... En, en zo hou je dat eigenlijk een half jaar bij. Dus je wordt wel deels onderlegd... wat mensen wel vragen tijd van... hoe gaat het eigenlijk, hoe moet ik dat zien? Ik heb eigenlijk... de tuin altijd als, als voorbeeld gegeven... naar mensen toe... om het visueel duidelijk te maken. Dan zeg ik van... je hebt de tuin vol met onkruid staan dat onkruid, dat is in dit geval kanker. Dan ga je chemo's krijgen. Die chemo's is een verdelgingsmiddel wat in één keer, want het was onkruid wat heel agressief is. En een verdelgingsmiddel doodt in één keer 96% van je onkruid. Dus, je tuin ziet er al een stuk beter uit, of lichamelijk, die voelt je al een stuk beter. Maar, als je niks doet, dan is over een half jaar, is die tuin weer vol met onkruid. Dus dat laatste beetje onkruid moet je eruit halen. Dus wat gebeurt er dan eigenlijk? Die plantjes die je ook nog in je tuin hebt, die je graag wilt bewaren... die haal je uit je eigen tuin. Dat is dan je eigen stamceltransplantatie. En die stop je in een kas. En als al die plantjes eruit zijn, dan ga je met de laatste chemo... ga je alles vernietigen in je tuin. Ook jouw plantjes die er nog in staan... Zou je daarna helemaal niks meer ondernemen, dan heb je een je tuin waar nooit meer wat groeit. En dan ga je zeggen, die plantjes die ik had in mijn kas, die ingevroren stamcellen, die plaats ik weer terug in mijn tuin. En dan hoop ik dat de grond zo is dat ze gaan groeien. En als je plantjes gaan groeien en ze worden wat groter, dan zeg je, hé, hey, ik heb binnenkort mijn tuin nu vol met plantjes en ja. geen onkruid. Hoe mooi... Dat is een beetje vies. Hoe, mooi... Hoe mooi is jouw tuin op dit moment? Nou, die staat in volle bloei. Ja? En van onkruid... Uh... Nee, dat, uh, dat zie ik niet. Heb je, heb je veel vertrouwen? Uh, als het goed gaat, heb je veel vertrouwen. Als je tegenslagen krijgt lichamelijk... ...dan moet je je lichaam maar zien te vertrouwen... ...want je lichaam heeft je al een keer belazend. Uh, kijk, ik kan bang zijn dat het terugkomt. Maar er kan ook een auto van links komen die mij niet ziet. En dan blijkt dat de boosdoener zijn voor het einde van mijn leven. En niet de kanker. Ja. Maar ik heb twee maanden geleden... ...ben ik bij een ander ziekenhuis geweest voor een heel iets anders. En die hebben gezegd van... Ja, we hebben wat gezien op jouw longen. Het kan een kliertjes zijn, maar gezien je achtergrond vertrouw ik het niet. Ja. En, en dan moet ik zeggen, dan is die euforie... Die is wel heel snel getemperd. En je omslaat in angst. En heel veel dingen die je vergeten bent, die komen dan terug. Ja. Nog één vraag, Maarten. Of nee, Maarten, sorry, Peter. <laughs> Maarten van der Weijden. Ja. Uh, Tot slot. Um, maakt het voor jou uit... Dat het je eigen stamcellen waren. Had het, was het anders geweest voor jou als het uh, uh, donorcellen zouden zijn geweest? Nou kijk, dat zijn mijn eigen stamcellen. En dat geeft zover vertrouwen... dat je niet bang bent voor afstoting. Nee. Maar ik heb geïnformeerd. Kan ik ook donor zijn? Hé, nee, je hebt ooit chemo gehad. Je zult nooit geen bloed mogen geven. En nooit geen stamcellen mogen afstaan. Maar... Ik hoorde ook de verhalen van, ja, de meeste cellen kwamen uit Amerika en in Nederland heel weinig. En uh, ja, je kunt heel veel mensen redden. En ik heb ze om me heen gezien, die het wel halen en die het niet halen. En ja, ik, uh, ik kan mij de enthousiasme van de ene spreker die zegt, Vindt ik ga je? het weer doen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Want ja, pijn heeft het bij mij ook niet gedaan. Je prikt je met uh, neupolgenda, dat is dat groeihormoon om heel veel stamcellen te creëren bij jezelf. Ja, je ligt daar vier uur, maar je wordt daar keurig verwend. En ja, je dient er een goed doel mee. En ja, ik, ben er, ik heb alleen één vraag voor die mevrouw, die uh, nog geen 50 jaar is. Ja, okay. en die, uh, die zegt, ja, ik heb het niet gedaan en u heeft een punt. Maar ja, ik ben niet tevreden met het antwoord, u heeft een punt. Ik ben wel nieuwsgierig naar de achtergrond waarom zij dat niet gedaan heeft. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Oké, okay. dat, dat antwoord. Ik ga... heb er echt begrip voor. Ja, Peter, dat antwoord dat gaan we nog even vragen. Maar ik dank jou ondertussen wel, vast, voor het bellen. Nee, ik en voor Ik Nou, veel succes. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, daar. Ja, Carine Mijnarens. Daar is natuurlijk geen antwoord op. Ik ga me maandag inschrijven. Dat is het, ja, ja? Daar is natuurlijk geen, geen valide de... reden. Misschien de reden die veel mensen herkennen, uh, er niet toegekomen. Ja, oké. Daar zit bij mij al? geen... Ja, precies. Net. Maandag, hè? Ja, dat is echt een maandag. Rol, uh, hè? Want er was ja. net al iemand die dat uh, twitterde. Er is nog iemand die dat twittert, trouwens. Mooi, mooi ja. item. En hij zegt over zichzelf. Deze 39-jarige mannelijke vrijwilliger van Make-A-Wish Nederland... wil nu ook stamceldonor worden en levens redden. Dus we hebben er een paar bij in Kijk, ieder geval. heel goed. En daar ben jij er dus één van. Um, even kijken, John. Uh, ja, die meneer die begreep dus uh, jouw enthousiasme. Ja, jij begrijpt het zelf natuurlijk ook. Ja, maar nou in zijn geval natuurlijk uh, was het uh, voor zichzelf bedoeld. Ja. En uh, ja, wat kan ik daarvan zeggen? Ik, mijn enthousiasme is bedoeld voor, uh, voor een onbekende. Of ja. in, in zijn geval, uh, ja... Ik weet niet precies hoe ik dat eventjes moet vergelijken met elkaar. maar, nee, maar je hoeft het ook niet te vergelijken. Nee. Kijk, voor hem is het natuurlijk een andere situatie. Oh, ja. Hij was zelf ziek en kon gelukkig uh, zichzelf ook, ook daarmee uh, helpen. Maar jij ja. doet dat inderdaad voor anderen. Ja. We gaan even naar Bert Mendels aan de telefoon. Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, mijn naam is Bert Mendels uit uh, Hengelo. Ik ben op dit moment 62 jaar oud en... ...heb ruim vijf jaar geleden uh, een combinatie gekregen van ALL en CLL... ...dat is uh, acuut lymfatische leukemie in combinatie met chronische uh, lymfatische leukemie. Dat, dat lijkt me en me uh, Ja, die situatie was direct uh, uh, levensbedreigend... ...en ik heb uh, na de gebruikelijke chemo die gericht was op het vernietigen van die ALL een situatie gekend waarin men geen donor kon vinden die passend was. Een broer van mij die matchte niet. En in de Wereldbank zat men ook klem. En uiteindelijk bleek uh, de enige oplossing... een uh, experimentele navelstreng stamceltransplantatie. Want dat is een vrij nieuwe behandeling? Dat is een behandeling die uh, toen ik hem heb gekregen... en dat is nu ruim vier jaar geleden... Uh, was ik nummer 14 in Nederland. Jeetje. En... en de eerste in het LUMC in Leiden. Maar je was dus een enorme pechvogel ook. Want 80% van de mensen vindt wel een donor. Of voor 80% wordt een donor gevonden. Uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk, ja. Wat bedoel je ja. met uiteindelijk? Nou, soms, hè, wat deze meneer schetst, kan het best even duren. En dat kan kritisch zijn, ja. ja. Ja, ik heb uh, ik kreeg uh, de diagnose in uh, mei, april, mei 2008 en de uiteindelijke transplantatie is geweest in juni 2009. Ja, en hoe is dat gegaan? Die transplantatie die is uh, heel erg goed verlopen. Dat wil zeggen, uh, uh, het is een uh, situatie. Waarin je, je krijgt twee donoren met een uh, stamceltransplantatie. Dat wil zeggen voor een volwassene. En uh, ja, ik heb daarna een uh, periode van ongeveer een 28 dagen gekend waarin uh, het zo'n beetje op en af ging, totdat het echt, wat de vorige beller ook zei, aansloeg. En vanaf dat moment, uh, ja, dan ben je eigenlijk uh, in een situatie waarin je alleen maar hoopt op een goede opbouw. En uh, dat is bij mij uh, eigenlijk goed gegaan. Je hebt uh, in die periode wel een hoop hobbels nog uh, te nemen met uh, terugslagen. En uh, ik heb ten gevolge van een aantal anti afstotingsmiddelen een uh, aantal epileptische aanvallen gehad. En, uh, maar dat traject is eigenlijk na een half jaar uh, richting een stabilisatiefase is... uh, gegaan. Hoe is het nu? Het is nu heel goed. Ja? Ik heb een week of drie terug een uh, bezoek nog weer aan mijn hematoloog gebracht. En uh, ja, alle waarden zijn uh, volgens het boekje. Goed, hè. En zowel de acute als de chronische leukemie is nu verdwenen. Ja, men, men pakt dus de, de levensbedreigende ALL aan. En uh, als bijverschijnsel is ook de CLL verdwenen. Jeetje. Dat is wel een wonder, hè. Het is, ja goed, zo uh, duidt mijn hematoloog het ook aan. Het is een wonder, ja. Want het is, uh, ja, de, de, de kans dat, het, uh, dat je een residieve krijgt het eerste jaar is groot. En uh, ja, bij mij is alles op dit moment volledig schoon. Ja, zo'n zo uh, transplantatie is natuurlijk altijd spannend, maar als je een experiment bent ook nog... Als er uh, ja, de ik, ik, ik begrijp dat er op dit moment... Uh, een zeventigtal uh, tal navelstreng stamceltransplantaties... Uh, in Nederland geweest zijn. Ja. En inderdaad, dat, uh, het, het is heel erg kostbaar. Dat begrijp ik ook. Maar het was het waard, hè? Ja, het was het helemaal waard. Ja. Natuurlijk. Ja, ja, ja, als je ze zo bijloopt als ik... op dit moment dat je eigenlijk weer... Uh, je volledig hersteld voelt... dan is het een wonder... En dankbaarheid. Ik kan me voorstellen. Ja. ja. Dankjewel, ik ben ook dankbaar voor het verhaal. Oké. Okay. Goeienacht, hè. Oké, okay, goedenacht. Voordat we naar de volgende bellen gaan, doe ik nog even een mailtje. Dag, schrijft Floris. Ik uh, heb zelf een stamceltransplantatie ondergaan in het uh, VU ziekenhuis... ongeveer anderhalf jaar geleden en voel me nu weer goed. Slaap alleen nog wat minder en ga dan maar radio luisteren. Maar uiteraard heel erg dankbaar. Voelt me wel schuldig dat ik zelf nooit donor ben geweest. Ja, dat is ook wel mooi. Ik ook, hè? Oh, ja, ja. Over mij hebben we het gelukkig niet. Uh, donor zou meer moeten worden ondersteund om donoren te werven... en Sanquin zal wellicht actiever aan donoren kunnen vragen... of ze ook stamceldonor willen worden. Die vraag wordt in de praktijk volgens mij niet structureel gesteld. In mijn omgeving hoor ik vaak dat eventuele donoren... het niet eens een belemmering vinden... dat ze een kleine bijdrage in de kosten voor typering moeten betalen. Goed, Floris. Karine, um, want dat is misschien wel even goed. Sanquin doet niet aan, uh, aan, uh, aan werving... Of in ieder geval niet heel... Een beperkt aantal. Ja. Ze hebben financieel ruimte voor 2660, precies te zijn, donoren per jaar. En, maar die proberen ze wel actief ja. te werven? Ja, maar dat is niet voldoende om hè, naar groei van bestand uh, te komen. Omdat er geen geld is dus weer. Ja. En, da en da da dan zegt Floris, ja, maar uh, die mensen vinden het niet eens erg om een eigen bijdrage nee. te leveren. Dus dat, hè, die mogelijkheid is er. Die bieden wij op onze website ook aan. Um, om het zelf te betalen... Ja, je zou wel gek zijn als je dat uh, niet doet. Precies, <laughs> ja. dat zeggen wij ook. www.europdonor.nl. Ja, maar, maar je moet het zelf betalen. En dat is als je boven een bepaalde leeftijd. Boven de bent, 35, he? ja. Maar dat is eigenlijk wel gênant, inderdaad. Hè? want dan ja, gaat iemand het is, weer... geen, het is geen sympathieke vraag. Nee, we hebben ook heel lang mee geworsteld. En toch hebben we gezegd: ja, we moeten, we moeten wat. En we zien ook wel in de praktijk dat heel veel mensen er wel toe bereid zijn. Dat want, het niet afschrikt. Want uh, dat is 85 uur. euro. Ja. Dat is vooral de kosten van de typering. Hè? Want je moet uh, zo'n zo wattenstaafje even door je mond halen. Zo'n zo CSI-stokje, zeg maar. Ja. Uh, en dat moet naar, gaat naar een lab. En daar wordt dan je weefseltypering op bepaald. En aan de hand van die gegevens uh, vindt de matching plaats. Ja, ja, ja, begrijp ik. Ja, nou goed. En, maar hij zegt dus, deze mailer, Floris, nou, dat er wel mensen zijn die dat doen. Ja, ja, ja. ja, dat geloven wij ook. Want John, jij bent nu 50. En ik zeg het en mooi niet, zeg maar. Ik weet niet, jij, jij hebt dat, die typering is natuurlijk al lang geleden geweest. Maar zou je, als het nodig was, zou je ervoor betalen nog? Ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. Ja. Hij zegt goed, hè? Goed dat we hem hebben meegenomen. Ja. Nee, ja, ik bedoel zonder meer. Ik, uh, ik zit zelfs al te overwegen om misschien wel te gaan sponsoren. Oh, om anderen. Ja. Nou, dat zeggen we ook vaak, hè. als mensen bijvoorbeeld, bij vanaf 55 worden mensen uitgeschreven. Uh, er zijn vaak wel heel veel mensen die nog graag dan iets willen doen. En dan zeggen we, nou sponsor je, je kind, je kleinkind. Uh, alle, alle, alles helpt, in die zin. Ja. Moet jij nou ook nog betalen, of is die typering één keer en nooit weer? Ik, uh, ik heb zelf, nee, nee, nee, nee, hij is al getypeerd. Ja. Hij ja. is goed... Uh, in de goedkope periode nog. Nou, omdat hij ja. ook opgeroepen is, is zijn typering vorig jaar nog uh, helemaal gedaan, hè omdat hij ook gedoneerd heeft. Oké. Okay. Dus dan staan zijn gegevens uh, netjes. Maar als je, als, je echt als je echt gaat doneren, dan hoef je niet te betalen. Nee, maar het gaat, de betaling is echt bij het, de, de registratie ja. in het bestand. En als je er eenmaal erin staat, dan is het klaar. Dan heb je verder geen kosten meer. Niks ja. meer. Goed, de volgende beller. Bert van der Bruggen. Goeienacht. Hoi, goeienacht. Zegt u. Um... Maar... Onze ene zoon is uh, stamceldonateur geweest voor onze andere zoon. Oh. Onze jongste zoon voor de oudste. En de uh, oudste zoon heeft uh, zijn stamcel gekregen om drie minuten over half zes... op 21 april 2011. Ik hoorde twee bellers ervoor dat het voor hem niet zo emotioneel gebeuren was... maar dat was het voor ons wel degelijk hoor. Want Wij voelden het alsof hij opnieuw geboren werd. In 2011? 2011, ja. Hoe, hoe oud waren die jongens toen? De jongste was 29. Mama. En de oudste, Vincent, die, die had ALL acute lymfatische die was 31. En hoe is dat verlopen? Um, ja, nou ja, je, er zit een heel klein beetje, 10 miljoen stamcelletjes zitten er in een zakje en met wat andere vloeistoffen. En dat wordt ingebracht met een infuus. Ja. En dan zitten we allemaal erbij te kijken en uh, een kamer vol met dokters en, uh, en wij met wat familie. En dan na een dag of tien, twaalf, dan krijg je wat afstootverschijnselen. En dan, uh, nou dan weet de dokter dat het werkt, dat de stoomcellen werken. Maar uh, bij onze zoon is, uh, uh, zijn de, de afstootverschijnselen wat ernstiger geworden. En dat noemen ze dan een ernstige graft versus host. En, Hoe noemen ze dat zo, sorry? Een graft versus host. Dat betekent dat de stamcellen het lichaam gaan aanvallen. En de stamcellen komen uit een ander lichaam en die zien dan uh, darmen of nieren of longen of wat anders. En die zeggen, hé, hey, dat, dat ken ik niet. En dat moet ik vernietigen, want het is voor mij vreemd. Nou, als het nou een hele lichte vorm van craft versus host is, dan is dat goed te behandelen onder controle te houden. Maar bij onze zoon werd dat steeds erger met uh, ja, uiteindelijk is hij aan de gevolgen daarvan overleden. Jeetje. En, dat, en dat, was dan, dat waren de cellen van, van zijn broertje. Dat was zijn broertje. Ja. En die waren dus toch zo? Lichaams... Ja, ja, ja, Nee, dat, dat, het ligt niet zozeer aan de cellen die het broertje heeft. Want kijk, in die cellen zitten, ik dacht, 30 verschillende uh, substanties. 30 verschillende, ik weet niet hoe ze het noemen, genen of iets anders, chromosomen, ik weet het niet. Maar uh, 10 daarvan worden gecontroleerd. En, uh, want die hebben ze onder controle, die kennen ze. En als er acht goed zijn, dan is het een go. En bij hun waren er acht goed. Eh, maar er zijn er dus uh, ja, twee niet goed, maar twintig waarvan ze niets weten. Dus het risico blijft altijd aanwezig dat het niet goed gaat. Alleen de tien belangrijkste, die kennen ze. Dus het, het ligt niet zozeer aan degene die de stamcellen geeft of degene die ze ontvangt. Het is gewoon ja, net alsof je de leuke krijgt. Het is vette pech. Ja. Hoe laat... Alles is uh, gedaan om het uh, zo goed mogelijk af te laten stemmen. En alles wordt in het laboratorium gedaan... om ze zo goed mogelijk te prepareren, om ze over te dragen. En toch gaat het wel eens fout. En dat, uh, dat hebben wij moeten meemaken. Jeetje. Ho Hoe lang heeft uh, uw zoon nog geleefd na die transplantatie? Hij heeft uh, 21 april zijn, uh, zijn transplantatie gehad. En hij is 24 mei, het jaar daarna, overleden. Het is ruim een jaar. In de tussentijd heeft hij... Nou, zo'n beetje alles gehad wat hij kan krijgen. Van, uh, van hersenvliesontsteking tot bijna een uh, hartinfarct. Van uh, waterpokken tot herpes. Uh, uh, alles alles wat hij uh, aan dingen kon krijgen, dat heeft hij gehad. En, en uh, ja, dan, uh, dan was hij weer zo ziek en dan ging hij weer drie maanden het ziekenhuis in. En dan was hij weer een paar weken thuis en dan ging het weer mis En dan dacht hij weer drie maanden in het ziekenhuis. En zo is het het laatste jaar gegaan. Nou, en het, het einde was... Uh, nie, niemand had in de gaten dat het niet goed ging. Dat was het vreemde van alles. Iedereen, en ook zijn, zijn hematoloog, dokter Muus uit het Radboud van, uh, van Nijmegen... We, wist, we wisten allemaal dat alles wat hij al overwonnen had... Nou, vonden, dat overwint hij weer. En het was dus niet goed. Hij was niet lekker. Hij had uh, wat, wat uitval. Hij was... Uh, uh, maar, maar, uh, neurotisch of neurologisch was het wat minder... Maar ook wij dachten allemaal... nou, dat komt wel weer goed. Dus ik zeg tegen zijn broertje op maandag... ga jij maar gerust op vakantie morgenochtend. Die zou naar Griekenland gaan. Hij was er hard aan toe. En mijn vrouw wilde volgende morgen per se naar het ziekenhuis toe. En we zouden pas de dag daarna gaan... en dan de vrijdag daarna... een familiegesprek hebben met de artsen... en de verpleging. En we komen dinsdags in het ziekenhuis aan. En uh, er komt een dokter naar ons toe... en die zegt, we moeten praten. Dus nou, dat is goed, maar we hebben toch vrijdag, een familiegesprek kan het dan niet. Toen zei die dokter, nou, de situatie is zo ernstig dat uw zoon nog maar een paar uur te leven heeft. En dat was natuurlijk schrikken. Ja. En je gaat er vanuit, nou, alles heeft hij doorgemaakt, alles is hij uitgekomen. Iedere keer is hij weer er bovenop gekrabbeld. En dat zal nu ook alweer gebeuren. En dan krijg je eens dat het toch maar een paar uur duurt. Ja, er is dus een broer gebeld en die was s'nachts weer terug in het land. En nadat wij te horen kregen dat het nog een paar uur zo duur heeft, hij te, ja, 34 uur later is hij overleden. Dat is een vreselijk verhaal. Hoe heeft de, dat doneren van die stamcellen door uh, de jongste uh, zoon, broer, ja. uh, hoe heeft die, die, de band tussen die broers beïnvloed? Aan, maar het, het heeft niet iets, uh, iets extra's opgeleverd tussen de jongens. Vooral ook omdat die, uh, ja, hij... Was, uh, hij had een hele moeilijke periode, die jongen. Het was heel erg moeilijk. Het, het is niet zo geweest dat hij van dankbaarheid op zijn knieën lag. Dat, uh, dat, uh, zo heeft hij het niet ervaren. Het is een... Uh, een uh, en, en zo wilde onze jongste zoon het ook niet uh, aan het doen. Hij, hij kon het. Hij, hij mocht de donor zijn. Hij was er goed voor... En hij heeft het gewoon gedaan en, en dat, hij vond het ook geen bijzonderheid. Hij zei: als, als ik dat mag doen voor mijn broer, dan doe ik dat. En, en uh, ja, daar heeft hij eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik, ik heb nog bij hem gezeten dat, hij, uh, dat je, je moet je eigen injecteren met een bepaalde stoffen, een aantal malen, voordat ja. ze kunnen oogsten. En hij dorst zichzelf niet te prikken. En, en ik zat naast hem en hij moest het toch doen... want hij moest dat spul mee naar huis nemen en injecteren... om, om de, de stamcellen te laten groeien. En, en hij dorst dat niet. Hij kon het niet bij zichzelf. En ja, op een gegeven moment heeft hij al zijn moed bij elkaar gegrapt... en heeft hij heeft die naald erin gezet... en heeft het, dat, dat weekend nog een keer of vijf moeten doen. Maar hij deed het gewoon. Hij zei gewoon, ja, je kan het doen... en ik vind het niks bijzonders, maar ik, ik doe het gewoon. Hm. Ja, het is, het is niet iets geweest waarvoor ze... Uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Niet iets... Uh, nee, nee. Niet, niet als iets zwaars ervaren. Nee. Laat ik het zo zeggen. Ja. Bij de jongste. En bij de oudste was het zo. Ja, als ik geen donor heb, dan ga ik dood. Ja. Dan is het voor mij gewoon over. En zijn boer was donor, dus hij kon blijven leven. En op het moment dat uh, die stamcellen van de jongste uh, zoon het lichaam van de oudste ging aanvallen... dan is er niet nog een andere donor mogelijk of zo. Dan is er niks meer te doen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Uh, wat ze dan zouden kunnen doen... is uh, het proces opnieuw gaan beginnen. En uh, dat betekent dat je... Uh, weer je hele chemo moet ondergaan. Dat je weer de bestralingen moet ondergaan. Dat ze je weer compleet afbreken. En dan uh, opnieuw de stamcellen inbrengen. En dan zijn ze op een andere manier geprepareerd. Uh, dat kunnen ze wel. Alleen, uh, het, uh, bij onze zoon ging het zo snel ineens dat dat geen mogelijkheid meer was. Hij heeft uh, de laatste drie maanden heeft hij, uh, die regen gehad. Nou, dat was uh, 4, 25 keer per dag naar het toilet. Een glaasje water, dat kwam er na vijf minuten alweer uit. Zijn medicijnen die werden niet meer opgenomen door zijn lichaam. Dus, ja, Hij was te ver afgezwakt om, uh, om, om, om zoiets überhaupt te overwegen. Hij was zo zwak, zo ver afgevallen. Het was een sterke vent van 85 kilo met armen. En dat leken wel staalbanden. Maar uh, aan het einde was het uh, was niks. Het hmm. was op. Ja. Dus er, er was geen mogelijkheid om hem uh, nog verder te behandelen. Ik wens u veel sterkte. Ja, dankjewel. Bedankt voor het bellen. Dankjewel. Goeienacht. We gaan even wat muziek luisteren van Donald Fagan. luistert naar Casaluna. We hebben het over stamceldonatie. En uh, over transplantatie. En, uh, als u wilt bellen, als u vragen heeft daarover... of als u ervaring heeft daarmee... dan kunt u bellen met 0811 21, 21 U kunt mailen naar Casaluna@ncv.nl. NCRV.nl casaluna @ncrv En uh, de twitterers hebben hekje Casaluna. Um, Carine... Mijn Arends, nog even terugkomend op het verhaal net van meneer Van der Brugge. Dat indrukwekkende verhaal van de nou. twee broers En het overlijden van de oudste zoon. Um, gaat het vaak mis eigenlijk? Stamceltransplantatie. Um, gaat het vaak mis? Um, hoe, hoe, hoe, wat is mis? Als je overlijdt? Het, het gaat mis. Ja, het gaat wel. Het gaat mis. Er zit enorm wat hij net schetst. Het proces waar die jongen doorheen gegaan is. Dat is natuurlijk. Dat kan misgaan. Dat gebeurt. Dat gebeurt ook. Zijn er percentages of is dat lastig aan te geven? Nou, wat wij, als je de hele uh, even heel generiek zegt, ongeveer, de overleving is ongeveer 60% na vijf jaar. Dus als je een donaat of als je een. Ja, als je, na transplantatie. No. En de eerste periode is duidelijk het spannendst. Dat schetst hij ook hè, met wat er gebeurt en die, af, die afweer die je op komt zetten. Um, en daarna. Neemt dat, gaat het als het goed is, gaat het steeds beter, maar het ja. verschilt heel ja, erg. Je toch nog 40% kans om te overlijden, ja. ook al heb je een donor. Ja, we gaan uh, naar mevrouw Henderson. Goedenacht. Goedenacht mevrouw Henderson. Hallo. Um, ik heb uh, sinds jaren en dag een donor in mijn uh, in mijn portefeuille. Ja. Maar uh, met het leven doneren ben ik niet zo uh, bekend. En ik vraag me af omdat ik al uh, enige tijd uh, medicijnen moet gebruiken. Tegen polyneuropathie. Wat is dat? Wat is dat? Uh, omdat ik een zwaar auto-ongeluk gehad heb. Wat is polyneuropathie? Polyneuropathie. Meervoudige uh, neurologische stoornis. Ja. En wat heb je dan? Ja. Wat, wat, waar, waar uh, heeft ze... Uw, uw artskunde, ik, ik heb verlammingsverschijnselen in, in mijn voeten en benen. Oké. Okay. Ja. Niet oké okay, natuurlijk, maar... Ik hoor mezelf terug, maar ik praat er even doorheen. Ja. Maar ja. In, in hoeverre hoever moet je gezond zijn om uh, levend donor te worden? Dat vraag ik me eigenlijk af, aan de arts vooral. Er is hier geen arts, maar wel de directeur van Europe Donor. En zij weet dat misschien wel. Oh, oh, Oké, okay. yeah. uh, nou, ja. Nou, je moet wel gezond zijn. Uh, uh, even terugkomend op uw eerste opmerking: het donorcodiciel, dat is een opmerking die wij vaak ook krijgen. Uh, daar valt stamceldonatie niet onder. Dus als je uh -huh. ook stamcellen zou willen doneren, dan moet je je daarvoor yeah. apart uh, bij yeah. ons aanmelden. Ja, en daarom vraag ik het ook, want uh, donorcodiciel, dat geldt voor jouw verleiden. Ja, ja, dat klopt. En, uh, en levend doneren, daar zijn voorwaarden aan verbonden. Ja, dat en klopt. En die, die zou ik eigenlijk wel graag een beetje toegelicht willen hebben. Nou, dat is een hele, best een hele lange lijst. Ja. Um, een lange, lange lijst van aandoeningen, hè, waarvan wij zeggen als u dat heeft, is het niet uh -huh. in uw belang om te doneren. Want we willen, wat ik in het begin ook zei, we willen geen enkel risico lopen met de gezondheid van de donor. Uh, dus het gebruik ja, van ja, bepaalde medicatie... Een, uh, een, een, beetje, een beetje bloed zou ik wel kunnen afstaan. Alleen of de bloed dan wel geschikt ja. zou zijn, dus dat is de bedoeling. Uh, op, ons, op onze website, onder um, de aanmeldbutton... staat de hele lijst met, uh, met vragen die wij aan donoren stellen. Uh, okay. staat uitgebreid, uh, bij stap 2 staat dat helemaal uitgebreid toegelicht. En wat is de website? www.europdonor.nl uh, dan is europe, er een button het Dus word, niet word, europe plant, maar Euro-donor. Nee, donor. Donor. Ja, correct. Ja. Uh, en dan en staat daar met, met een p er tussen nog? Ja, ja, ja. Pieter. Oké. Okay. Ja. Europe, okay. zoals Europa, maar dan zonder A. Europe-donor. Uh, uh, en dan onder stap 2 dan staat er eerst een, een knop... Uh, word donor, meld u aan. Uh, dan ja. voer je je leeftijd in... en je, of je ja. in Nederland woonachtig bent. En dan volgt stap 2 automatisch. En daar staat een hele ja. lijst met... Uh, met, met aandoeningen en met vragen, ook met name waar wij op oordelen. En ja. uh, als u deze vraag heel specifiek uh, uh, aan ons mailt... dan kunnen wij dat zo voor u beantwoorden. Oké. Okay. Uh, ik denk dat dat uh, bij deze hele specifieke vraag het handigst is als u. Dat is een goede antwoord. Maar wat, ja. wat ik wel interessant vind, mevrouw Henderson zegt... Ja. Uh, ik kan wel wat bloed missen. Want jullie zeggen, wij nemen de donor in bescherming... maar misschien wil een donor wel helemaal niet in bescherming genomen worden. <laughs> Nee, maar... Ja, als, als mijn bloed nou goed genoeg zou zijn. Ja, en, ja. Dat, en dat oordeel is natuurlijk aan onze artsen. We zijn natuurlijk ja. ook overdraagbaar Nee, maar er zijn twee je niet, zijn Want twee je, je, je zegt, uh, uh, ja we, we willen niet dat de donor risico loopt. En de patiënt natuurlijk ook niet. Precies. Exact, want, uh, dat is dan, natuurlijk stap want één. Want een donor kan zeggen, ja, dat risico ja. loop ik graag. Ja. Als de patiënt. Ja, ja. Ik, er zijn ik, ook ik, aan... Ik heb wel eerder in mijn leven een halve liter bloed verloren. Ja. Dat komt door de diverse ongelukken die ik heb gehad. Maar dat heb ik allemaal goed doorstaan. Alleen ik heb nu eenmaal deze, deze ene ziekte uh, opgelopen door een uh, door een auto-ongeluk. Dat ik deze zenuwaandoening heb en daardoor moet ik medicijnen nemen en daar kan ik niet omheen. Nee, nee dat kan een als risico ik de, Als ik het twee dagen niet neem, dan, dan, dan heb ik dan een probleem. Ja, nee, dan moet maar dan. Kan, ik, kan ik dan ook bloed afstaan? Ja, dat moet u dus heel even bekijken op de site. Want dat, weet, uh, ja. dat weten wij niet uit ons hoofd, denk ik. Nee. En dat is okay. dus uh, europdonor.nl ja. Dat heb ik uh, opgeschreven. Daarmee ja, is mijn vraag beantwoord. Dank en, u wel uh, in ieder geval, dank voor de uitzending. Ik vond het... Uh, ik vond het heel erg... Uh, um, uh, winstgevend. <laughs> dank u wel. U ook bedankt voor het Met bellen. Mijn wetenschap van, van de dingen. <laughs> Oké, okay. okay, tot ziens. Dag. Mm, er is een vraag van iemand, uh, Jos... die niet in de uitzending komt nu... maar wel graag wil weten hoe het kan dat Europe-donor zo onbekend is... Ja, goede vraag. Um, en het is nooit, we hebben er nooit zo, We hebben ook altijd weer een beetje een financiële, een financiële afweging. Nogmaals, wij, wij hebben geen extra fondsen voor donorwerving of voor hele grote PR-campagnes. Dat is toch wel raar? Het, het is heel wel, raar dat het voor zoiets belangrijks. Ja, dat is inderdaad uh, uh, raar. Of raar. Ja, dat vinden wij ook raar. Dus. Het is een beetje maar het van, is een ondergeschoven. Van, want je kan ook je geld zoveel mogelijk op die publiciteit zetten. En dan uh, hopen dat er dan heel veel mensen op afkomen. Ja, ja dat klopt. En gaan jullie daar meer aan doen? Ja. ja. Meer naar buiten treden? Ja, zoals absoluut. hier, Zoals hier en uh, met een aantal evenementen. We, hebben ons afgelopen, we zijn ongeveer anderhalf jaar geleden gestart. Met allerlei evenementen bij te wonen. En in eerste instantie in de regio, maar ook wel landelijke evenementen. We organiseren zelf een aantal dingen, maar we zijn, we zijn maar een kleine stichting. Dus ja, we moeten goed nadenken waar we onze euro's aan besteden. En wat levert uiteindelijk de meeste donoren op? De meeste aanmeldingen op? Ja. Dankjewel. We gaan uh, naar Joop uit Wassenaar. Die zijn nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ik uh, luister naar de uitzending. En ja, ik heb eigenlijk een vraag of er een leeftijdsgrens is... aan het ontvangen van, uh, van, van, van donoren... Zeg maar. Ik heb zelf een heleboel aandoeningen. Ik, ik ben 74, ik heb een heleboel aandoeningen. En ja, ik weet niet, een uh, levenslustig baasje. <laughs> en ik stel dat dat aan de orde zou komen. En ook gezien alle medische handelingen, ik vind dat mevrouw. Oh, ja, er zo over praat en patiënt. Ik laat mij niet, niet ik kom nog een beetje uit de medische wereld. Ik laat mij niet tot aap, tot patiënt verklaren. Ik heet Joop of je hebt een naam. En ja, nou. Is het wel zo, bij, voor jongere mensen, <tiek> ja, daar sta ik ook wel achter. dat men die, als men die daarmee kan redden. dan, uh, ja, uiteraard. Maar ja, ja. Ik, ik ben 74. Stel dat dat aan de orde zou komen met mijn aandoeningen. <lacht> ja, ik heb zoiets van. Ja, zal ik. Is er een, dus mijn concrete vraag is. er een leeftijdsgrens aan. voor het ontvangen van. Uh, nou, die gaan we even stellen. door stamcellen. <tie> Is die leeftijdsgrens? Er. Nou, niet een absolute leeftijdsgrens. Hè. Die is niet te geven. Het hangt natuurlijk heel erg af van de conditie. Van de persoon. Van de persoon in, in kwestie op dat moment. We, we transplanteren zeker ook. Of wij. Er worden in Nederland. Zeker ook oudere. Veel oudere mensen getransplanteerd. Dus daar nou, is niet een absolute leeftijdsgrens in die zin te ja. stellen. Nou, maar wie bepaalt die conditie dan? De, de arts. De arts waar. Ja, uh, ja wacht even. Daar, daar zit nou net. Bij mij een klein beetje. De bottleneck. Dat gaat toch in overleg met die, die, die de eventuele ontvanger. Die, die heeft toch ook daar het nodige over te zeggen. Of die dat nou wel of niet. Ja, wil, natuurlijk. Ja, de prognose ja. is. Ja. ja. ja kom, ik, ik, ik volg ook nog als college hoor. Nu die westerijde leiden. Maar ja, en, en ik eh, omarm de wetenschap. En ik vind dat prachtig. En ik heb daar wel een groot respect en waardering voor. Maar soms schiet dat een beetje door. Dat ik denk, nou, ja. ik weet het niet. Ik weet niet of het er nou nog wel zou doen. Maar ja, nee, maar je hoeft natuurlijk arts. niet. Je wordt nooit nee. gedwongen uh, nee. Nee. om iets uh, te laten transplanteren. Maar, maar, maar misschien kan een arts wel bepalen dat het niet meer zo zinvol is. Nou, dat is, ja, weet je, dat, dat is nou net die macht van de medische wetenschap waar ik een beetje tegenaan hik. Ja, alleen dat, dat, dat, dat is wel een andere discussie. Dus, da, ja, daar da, da, nou, dat, dat ben ik met u eens Maar die komt toch om de hoek kijken. Ja. Dan kijk, als je patiënt bent en, en, en je, hebt, je hebt iets en zegt, nou, met stamcel, uh, <sweak> dan... dan, dan dan kunt u nog gered worden. Nou, en als ik ook de, de verhalen hoort. Toch de vreselijke toestanden die daar soms mee gepaard gaan. Als het niet, uh, niet lukt, zoals die meneer vertelde van ja. zijn zoon. Die, nou, dat is toch dan denk ik, ja, waar begin je aan? Dus tegelijkertijd is het bij het werven van Donati, denk ik, in, in het hele totale gebeuren. Er moet, denk ik, veel aandacht geschonken worden. Hanja, wat sta je dan ook te wachten? Wil je dat nog? Ja, nee, maar dat gebeurt ook. En waar begin je aan? Als je anders doodgaat, dan zou ik het wel weten. Goed, maar ja, we, gaan, we gaan ja. even naar een volgende bellen. Dank u wel. Ja, oké. Okay. Uh, nee, we gaan eerst even naar een mailtje van Tom. Die schrijft, ik was vanaf mijn twaalfde jaar, met toestemming uiteraard van mijn ouders, orgaandonor. Vanaf mijn achttiende levensjaar ben ik ook bloeddonor geworden. Op mijn vijfenveertigste ben ik met alles uit protest gestopt... omdat ik erachter kwam dat mensen die homo zijn niet als bloeddonor waren geaccepteerd werden geaccepteerd. Ik heb meerdere pleegkinderen gehad. waarvan twee jongens homofiel bleken te zijn. Een van die jongens wilde bloeddonor worden. en werd dus om redenen van zijn homoseksualiteit afgewezen. Ik was hier zo boos over dat ik zelf dus mijn donorschappen heb geschrapt. Hoe, zit, hoe is dat met dit donorschap geregeld? Um, we hebben helemaal niks tegen mensen die homo zijn. Dus die mogen gewoon donor zijn. Uh, een van de vragen die we wel stellen is. en uh, gaat over gedrag over uh, gedrag wat de risico's met zich meebrengt. Ja, en dan gaat het goed. over overdraagbare aandoeningen... die voor de, de patiënten ook in gevaar zouden kunnen brengen. Ja, maar dat geldt voor het. Maar dus dat geldt hebben. voor Precies. Dus ja. met homo, met, met, tegen homo's hebben wij helemaal niks. Homo's kunnen gewoon Die doneren. kunnen zich gewoon aanmelden en die kunnen gewoon doneren... als ze aan alle vragen uh, ja, ja, voorwaarden voor. Ja, gel, gelden dezelfde, dezelfde regels voor als, ja. als voor anderen. Ja. Nou, duidelijk lijkt me... John, ja, je zit te luisteren en het is, ja, ik betrek je er weinig mee. Wil je nog wat zeggen? <laughs> nee, je luistert gewoon door. Dank je. Um, gaan wij nu naar mevrouw Hek aan de telefoon? Ja, goedenacht. nacht. Ik heb een kleinkind, die is nu 21 en die heeft ook een beenmergtransplantatie gehad. En toen was hij anderhalf. En ik denk dat hij wel een van de eerste kinderen was die dat kreeg. Want toen is er een, een, een dokter van een, een ziekenhuis... uit Willem-Innenkine ziekenhuis... met een vliegtuig met twee tickets op zijn zak... naar, naar Engeland gaan. En daar heeft hij het opgehaald. En het is weer teruggebracht. En toen is dat helemaal bewerkt. En toen heeft hij midden in de nacht met een infuus... heeft hij dat uh, beenmerg to toegediend gekregen. Een en, en, en kindje van anderhalf... Hij was anderhalf, jaar. ja. En, en wat... Hij was een paar... Maar hij, de bloedziekte komt van uh, overdrachtelijk. Ik heb zelf... Heb ik, uh, dat zit in je X en je Y. En een vrouw heeft twee X'en... en een jongen heeft een X en een Y. En ik heb nog een ander kleinkind... dus een meisje, dus je hebt nergens geen last van. En hij... Ik heb toevallig mijn verkeerde X... gegeven aan alle twee mijn dochters. En bij hem is het uitgekomen... doordat hij met een paar maanden... allemaal soort vlooiepikken... op zijn huid kreeg. Allemaal bloed, bloed, bloedentjes. Hmm. En toen zijn we naar de dokter met hem gegaan... en die kwam er toen achter... dat hij die bloedziekte heeft. En toen is, die, is het heel hard gegaan... dat hij heel erg slecht werd... Hij had hem, in zijn bloedlichaampjes, moet hij er honderden honderden over hebben... had hij er soms nog maar vijftien. En dan moesten we vliegend vlug weer naar Willem in de kinderziekenhuis. Dan kreeg hij weer bloedtransfusie. En toen zei, en dan, dan, dan, dan kikken die er weer helemaal op. En toen zijn ze aan het zoeken gegaan. Maar die dokter zegt ook, het is een speld in een rooiberg om goede te vinden. En is dat, dat was geen familie in dit geval? Dat was... Nee, nee. Ik, wij weten helemaal niet van wie dat gekomen is. In elk geval iemand uit Engeland die dat gegeven heeft. En daar hebben ze het gevonden. Ja, en dan ben je blij. En toen is die, na die tijd was, lag hij ook helemaal geïsoleerd... en er mocht niemand bij maar hij was doodziek, kreeg een maagbloeding. Ja, het, was, het, het kostte tien jaar van je leven, zoiets, hoor. Als zo'n kind daar zo ziek ligt, ja. hè. Ja, en elke dag gingen wij ook, de dochter heeft maanden in het ziekenhuis gewoond, ook in dat willem in In het McDonald-huis. Kunt u zich op een moment herinneren dat ze zeiden van we hebben, we hebben iemand, we hebben een donor? Dat kan ik heel goed herinneren. En ik zal u vertellen dat wij nou ons eigen helemaal suf gebeden hebben tot Heilige Antonius, want die is van de vinding... En uh, dat hij maar iemand, iemand zou vinden. We gingen ook wel naar iemand toe, die dat, dat waar ik ook in het begin al met hem naartoe ging, die dan met handoplegging. Dan zeg je, wij ja, geloof er niet in. Maar die heeft ons heel geweldig door die tijd heen geholpen. Dat we zaten te wachten op die donor. En nou, uh, en dus, uh, tot Antonius, en die zei, nou, het komt allemaal goed, het komt goed, het komt goed. Die hield ons helemaal, die heeft ons op de been geholpen, hè. Dat die ze ons uh, daardoor heen geholpen hebben door die moeilijke tijd. Ja. En, en dan is er... naar dat, de... ja. En dan is er een donor, en dan kan ik me voorstellen dat je daar heel, heel blij mee bent. En dan, maar dan is het okay. weer spannend, hè. Dan is het weer heel spannend, ja, want hij was ook dood en doodziek is hij geweest. Maar ja, langzamerhand krabbelde hij er ook al een beetje op. En toen ik de eerste keer, want wij mochten daar ook niet bij komen, mijn dochter wel, die werd helemaal aangekleed dan. En uh, dat hij de eerste keer dat hij uit dat, uit dat hokje mocht en dat wij hem even vast mochten houden. Nou, dat, uh, we hebben ook heel, allemaal gebak gehaald en, uh, van, van, van, van, van gekke wist we wisten gewoon niet wat we doen moesten. Zo blij waren we, ja. Hoe gaat het? Nu en met... hij is nou 21. Het gaat hartstikke goed met hem. Heeft hij daar nog Want in, zijn, zijn, in zijn, nog... zijn leven veel last van? gehad? Het, ja, het gaat. Hij wil eigenlijk, mijn dochter heeft een heel boek gemaakt met foto's, maar hij wil het niet zien. Hm. Hij wil er niks van weten. Hij heeft er ook niks van gemerkt? Later? Nou ja, hij weet er niks meer van. Nee, hij was veel te klein eigenlijk nog. Daarvan ja. die angst en zo, die, van, van ons, daar heeft hij niks van meegekregen. Maar hij is de hele tijd daarna, toen hij al uit het ziekenhuis was... Hij had ook twee... Uh, ...gaatjes in zijn, in, zijn boven, in zijn borst. En uh, door het ene kreeg hij de medicijnen... ...en het andere kreeg hij de voeding. En dan heeft hij met zo'n buisje door zijn neus heen... ...heeft hij nog een hele tijd uh, uh, rondgelopen... ...toen hij al thuis was. Helemaal kaal, zijn wenkbrauw, alles was. Het was, het was echt zo'n zo, zo kindje die, die, die uit, uit zo'n land... ...wat je wel eens ziet, zo'n heel zielig jongetje. Hmm. Heeft u een goede band met hem? Heel goed. Ja, ja, het blijft gewoon. Ik, ik heb maanden daarna, maar mijn dochter klapte helemaal in elkaar toen. En maanden achter elkaar ben ik naar dat huis toe geweest daar. Om hem, ja, hij stond al, had hier een gordijntje en dan stond hij me s'morgens al op te wachten. En dan, uh, oh ja, dan was hij heel blij dat ik er was en ging met een wandelen en, en dan, ja, toen hebben me helemaal voor hem gezorgd toen. Hm. Ja, ja en een hele speciale band met hem. En de hele familie. Je krijgt, je krijgt, wat je wel hebt met zo'n familieband, dat wordt veel hechter dan ook, hè? Je, je, ik weet niet, je leeft veel meer met elkaar mee dan, dan, dan... Ja, dat verwatert natuurlijk gelukkig op de tijd. Maar toch heb je toch altijd nog een speciale band. Ja, ja. maar ja. we zijn heel gelukkig dat het nou goed gaat. Het enige wat hij zou hebben, dat is... dat het misschien toch een vorm van afstoting is... dat hij een hele, droog, een hele droge huid heeft... Dat moet moet uh, zijn goedvinden. Flink smeren. Nou ja, daar is misschien ja, nog mee te ja. leven. Ik dank ja. u wel, mevrouw Heek. Het programma zit er bijna op. Ja. Ja. Heel erg bedankt, voor het Bellen. En uh, ja, goed aan de zo. Ja. Doeg. Doeg. Ja. ja, nog heel even, Karine en John. Uh, morgen, dus de, de stamceldonordag. Jij gaat daarheen, hè? Ik ga daarheen, uiteraard. Wat, wat gaat, weet je al wat er gaat gebeuren of uh, laat je je verrassen? Nou, we gaan even krijgen eerst een rondleiding door het uh, corpus. Uh, we gaan een tour doen, begrijp ik. Dan loop je ik. door zo'n menselijk lichaam. Hè? Ja, ja. Oh, mooi. Je gaat en, bij de knie ja. naar binnen en je komt bij de hersenen er weer uit. Ja, daarna gaan we een aantal gastsprekers uh, aanluisteren. Beluisteren. En, uh, nou, Is dat, dat, dat voor jou nog bijzonder dat je bij andere donoren, uh, met, met andere donoren kunt praten? Uh, nou ja, kijk... Dat zijn, dat zijn eigenlijk collega's van me die, euh, nou, laten we, het, laten we daarop houden dat, dat, het, dat ik daar in, in ieder geval misschien degene te zien krijg die naast me heeft gedoneerd. <lacht> en het is altijd interessant. Om, naast jou heeft gedoneerd. Ja, we lagen dan met z'n tweeën. Ah, gezellig. Ja, gezellig. Ja. En het is uh, interessant om, uh, om eens een keer uh, een stukje van de medische kant aan te horen. Ja, nou, dat gaat morgen dus allemaal gebeuren. En Karine is er ongetwijfeld ook. Ja. Dus als die buurman er niet is, kun je met haar gaan praten. Komt goed. <lacht> Dankjewel ook, Karin. Uh, 25 jaar bestaan jullie. Uh, heel veel uh, goede jaren ja. gewenst, nog, hè? Het Europe-donor mijn Meijnarends en uh, John Stolk waren te gast in Casaluna. Wij maken plaats voor Nora Roma en die is er alweer. Met woord van de VPRO zometeen. En aanstaande maandag praat Mieke van der Wij in Casaluna. Uh, en daar ben ik wel een beetje jaloers op met Marcel Levy internist en voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Leuke, leuke man is dat. Moet u zeker naar gaan luisteren. Hij is maandagavond een van de sprekers op het publieksdebat... Moet alles wat kan. Kunt u dus ook heen gaan. Ook leuk. Waarschijnlijk over zorg in de laatste levensfase. En de centrale vraag is daar... Hoe we het doorbehandelen kunnen voorkomen. De publieke omroep besteedt deze week aandacht aan de dementie. Ook over die laatste levensfase, die laatste levensfase zal Levy zijn visie geven. Goed, dit was het voor vannacht. Veel plezier met woord, met Nora. Dus wat ons betreft, graag tot maandag. En wat mijzelf betreft, tot volgende week, vrijdag. Dag, goed weekend.